Het weer vanavond en vannacht lokaal wat motregen. Het koelt niet verder af tot 4 tot 9 graden. Morgen opnieuw vrij zacht. Voor de tijd van het jaar dan wordt het zo'n 10 graden. Dit was het. DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam is een ongeluk gebeurd. Tussen Ippenburg en Zoeterwouden is de vertraging bijna een uur. Er zijn drie rijstroken dicht. Op de A16 van Breda naar Rotterdam, tussen Ridderkerk en Rotterdam Centrum, 20 minuten vertraging. A15 Nijmegen-Gorkum, tussen Knopendel en Arkel, een kwartier. En op de A27 tussen Utrecht en Gorkum staat het verkeer nog steeds in beide richtingen stil, na een ongeluk met een vrachtwagen. Het beste is om om te rijden via de A2. Tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Sneeuw. Warmte. Warmte. Kerst. ZFM. Dit is kerst met ZFM. Met nu Nu. ZFM in de avond. I used to live my life this fast and free. And do as I feel to the bone I was a rolling stone Just wanna be free But Now I think it just might be A little moment slightly Changing my views This is a far cry From what I know. Cause all I know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 I'm troubled in and bumped your head If not for me, then you'd be dead I'd fix you up Put you back on the solid ground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 And really feel like Christmas at all